1 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Barack Obama en zijn Russische collega Vladimir Poetin... zien een reële kans om snel tot een vreedzame oplossing te komen in Oekraïne. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee wereldleiders hadden een constructief telefoongesprek over Oekraïne... en ze zijn het eens dat de economie van het land weer snel stabiel moet worden. De regering van president Yanukovych en de oppositie bereikten gisteren een akkoord. Zo komt er amnestie voor alle mensen die zijn opgepakt tijdens de gewelddadigheden. En verder komen er onder meer vervroegde verkiezingen en wordt oud-premier Timoshenko vrijgelaten. En volgens Oekraïnse media heeft president Yanukovych de hoofdstad Kiev verlaten. Hij zou onderweg zijn naar Tsiakov, dat is de tweede stad van het land. En hij zou in gezelschap zijn van drie vertrouwelingen. In Tsiakov wonen veel aanhangers van de president. Morgen wordt daar een politiek congres gehouden van de partij van Yanukovych. Radicale demonstranten in de hoofdstad Kiev willen dat de president voor morgenochtend aftreedt. Een Amerikaanse president Barack Obama heeft vandaag ook een ontmoeting gehad met de Dalai Lama. Obama drong er bij de Tibetaanse leider op aan om gesprekken met Peking te hervatten en conflicten op te lossen. China bezette Tibet in de jaren 50 en beschouwt het sindsdien als een provincie. China was fel tegen de ontmoeting en waarschuwde dat een gesprek met de Dalai Lama de relatie tussen Peking en Washington zal schaden. Nederland verlengt zijn bijdrage aan de VN-missie in Zuid-Soedan... tot zeker 1 november. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. In Zuid-Soedan werken zo'n 30 Nederlanders voor de missie Unmiss. En dat zijn bijna 14.000 mensen, voornamelijk militairen en politiemensen... die lokale agenten opleiden. De Verenigde Naties hebben alle landen die aan de missie meedoen... opgeroepen langer te blijven. Het weer en enkele buien en landinwaarts brede opklaringen. Daar komt het af tot 2 graden. Met kans op vorst aan de grond. Morgenochtend nog wat buien, maar morgenmiddag geregeld zon. En dan wordt het 10 graden. Zondag en maandag blijft het droog. Met zonnige perioden. En dan wordt het 12 graden. Tot zover het NOS-journaal. Verkeersinformatie: de N273 eijk venrij is in beide richtingen afgesloten. En dat is vanwege een ongeluk. Radio 1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 u bent terug bij uh, Nooit meer slapen van de VPRO. We zijn bereikbaar via de mail nooitmerslapen.nl @vpro of @vpro_nms. Straks gaan we het onder andere hebben over Francis Bacon... en over de boer- en biet-beweging in Groningen. Maar we beginnen met een verhaal van Gustaf Peek. Hij uh, heeft drie romans al op zijn naam staan. Armin Dover en Ik was Amerika. En deze week schrijft hij elke dag voor ons een verhaal... op basis van de actualiteit. Gustaf, nacht. Goedenacht, Pieter. Hi. Is het weer gelukt, een uh, denkbeeldige pagina uit het uh, dagboek van iemand het, in het, het nieuws? Is waar, het is Rempel weer gelukt, inderdaad, ja. ja. En wiens, uh, wiens dagboek heb je vandaag de hand op weten te de, de, de, de bladzijde van vandaag behoeft enige introductie. Ik ben zo aan het eind van de week, na, na vier uh, dagen, ben ik weer helemaal gaan nadenken over uh, ja, wat is nieuws, wat is een actualiteit... En toen dacht ik, wat staat er nou altijd in de krant? Wat staat er nou elke dag in de krant? Uh, wat staat er vaker in dan, dan, dan oorlog of voetbaluitslagen? Het weer, denk ik, dan toch? Onder andere het weer, maar ook overlijdensadvertenties. Oh ja, ja die was ik en, even vergeten. Ja, en, en, en ik ben een paar jaar geleden begonnen om die te lezen. En uh, eerlijk gezegd, ik kan daar uh, ook gewoon niet meer mee stoppen. Ze zijn uh, voor mij in ieder geval te aangrijpend en te prozaïs om over te slaan in de krant. En toen dacht ik van, ja, ja misschien is, is dat wel het enige werkelijke nieuws wat er is. Iemand wordt geboren en iemand sterft. En de rest is vulling. Um, dus toen dacht ik van, ja, hoe, hoe kan ik dat uh, eren? Wat, wat kan ik daarmee? En toen dacht ik van, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik schrijf een pagina uit het dagboek van een overledene. Dus ik ben gaan zoeken naar iemand op de pagina van de overlijdensadvertenties en laten we hem J noemen. Ik dus, ben benieuwd. Uh, ja, een pagina uit het dagboek van J. Vrijdag 21 februari 1997. Het is even naar middernacht. Ik kan niet slapen. Ik heb wel even geslapen, maar iets heeft me gewekt. Een auto op straat Geluid in huis, ik weet niet wat. Nu zit ik beneden, in de keuken. Tijdens dit soort nachten denk ik altijd dat ik de enige ben die niet kan slapen. Is niet zo, natuurlijk. Ik voel me ook niet slecht, in tegendeel. Een mens zit niet vaak zo rustig, zo alleen. Vandaag heb ik niets bijzonders gedaan. Het was een gewone dag. Geen zin om daarover te schrijven. Als ik terugblader in dit ding, weet ik genoeg. Als je rust in je kop krijgt, gebeurt er iets. Iets wat overdag moeilijker tevoorschijn komt. Zo vraag ik me nu af waarom ik niet meer lees. Als kind vond ik het geweldig. Als je me een boek gaf, dan was ik stil en droomde ik de hele dag weg. Waarom doe ik dat nu niet meer? Ik heb zin in koffie, maar dan gaat het slapen helemaal niet meer gebeuren. Er is niets te zien buiten. Geen ster, geen maan. Het was zacht vandaag, gelukkig. Ik ben wel weer klaar met de winter. Daar zijn mijn ouders weer. Ik zie ze helder voor me. De laatste tijd moet ik steeds vaker aan ze denken. Alsof je hoofd een huis is waarin de mensen die je niet bent vergeten nog gewoon gaan zitten. Zoals ik nu, in de keuken. Ik moet morgen vroeg op. Vreemd, dat me dat nu zo weinig kan schelen. Uit het dagboek van een overledene. Ja, dat is, dat is toch ook een gelukkige gedachte... dat je het nooit echt zult weten wat er in je overlijdensadvertentie staat. Nee, nee, nee. nee. Nou ja, ik, ik, ik, ik lees wel steeds meer uh, dat mensen hun uh, advertentie zelf schrijven. Dat, dat, dat zijn dan advertenties in de ik-vorm. Zo, zo van, ik, ik, ik heb het fijn gehad en ik neem, neem, neem nu afscheid. Dat is wel een trend die nu uh, opkomt. Dat kan alleen bij een aangekondigde dood, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Het ja. zijn volgens mij in de meeste gevallen... uit zie gevallen die men van tevoren ziet... Uh, of heeft zien uh, aankomen. Wat ik laatst ook las, toen was iemand bij een ongeval om het leven gekomen... en toen hadden ze vrienden gezegd van... Uh, ja, dit was zo'n zullig ongeval, dat past eigenlijk ook wel weer bij je. <lacht> ja, serieus, het stond in de krant. Ja, nee, uh, eigenlijk alles mag wel, hoor, dat... Uh, er zijn daar geen echte regels voor en dat is maar goed ook. Ik vond het, nee, ik vond het, ook, ik vond het heel charmant om, om ja. dat zo te zeggen. Dan, je hoeft dan iemand ook niet een heilige te maken. Nee. Je denkt van nou, kijk dat je, dat je van dat opstapje af bent gestruikeld... dan kan er ook maar één gebeuren. Ja, ja, ja. Nee, dat, is, uh, nee, dan, dat, dat voelt ook heel familiair. van die mensen die dat schreven, die kenden hem werkelijk... en kunnen hem zo uh, eer doen. Ja, onder vrienden kun je altijd de waarheid uh, zeggen en... Uh... Zo ook uh, postuum. Ja. Yes. Maar het is wat ik ook grappig vond, is wat, nou, grappig niet, maar uh, goed, wat je aan het begin zei: dat uiteindelijk dit de essentie is natuurlijk. Iemand wordt geboren, iemand gaat dood. Al dat ja. andere nieuws is, is heel belangrijk en, en een enorme afleiding. Maar dat, dat ene berichtje, dat is natuurlijk uiteindelijk waar het allemaal om draait oh. voor ieder individu uiteindelijk. Uiteindelijk, ja, uiteindelijk. En dan krijg je tenminste ook nog een. Uh, nog een berichtje. Het was leuk dat je het uh, wilde doen deze week. Uh, die dagboekpagina's uh, voor ons schrijven. Dank Zeer je wel. Zeer graag gedaan. Ik, ik vond het een erg fijne, fijne klus. Mooi. Ik heb uh, intussen je roman ook nog uh, gelezen. Ik was Amerika. Dat kan ik exact. iedereen aanbevelen. Een, uh, nou. een, een mooi, mooi boek. Een uh, mooi geschreven boek ook. Ik ben benieuwd wanneer de volgende komt. Dat zal nog wel een tijdje duren. Maar ja, ik... Uh, ik ben nu hard aan het schrijven. En hopelijk eind van dit jaar uh, in de winkel. Veel succes met het schrijven. Gustaf, dank je wel. En uh, graag tot de volgende keer. Graag tot de volgende keer. Da da dank je wel, Pieter. Oké, okay, dag. Doei. De terugkeer van Moss was aanstaande, onthulde de band begin januari. En het uh, afronden van het vierde album was een uh, eind van een woelige periode... waarin het ene naar het andere bandlid vertrok. Maar inmiddels is de bezetting weer helemaal compleet. Het nieuwe album zal heten We Both Know The Rest Is Noise. We hebben al één nummer en dat heet Slower End. I wanna wake up and find I don't wanna be far I wanna get up to see what you mean in my life to me. You can't talk with anybody, says. Where were you in time of need to remind us, keep it real? Here we are, beyond to see, you will find a way. I want you to trust in. Give myself appetite Drifting back To everything we had One night in New York City Found a keeper You have to see it, Drifting back To everything we had Where were you in time Trust in it. I, I want, want you to, to trust, trust in it. Uit Amsterdam komen ze MAS en het nummer heette Slower End. U luistert naar de VPRO Radio 1 Nooit meer slapen. Hoe een behoudende rechtse boer van het Groningse platteland in de jaren 70... het langharig linkse tuig in het hart sloot. Dat verhaal vertelt de tentoonstelling Boer en Biet in het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Verslaggever Emmie Collauw zocht de inmiddels 88-jarige boer in kwestie, Geert Begeman, op. En sprak ook met Henny Hemmes, ooit lid van de vereniging van Langharig Tuig. Inmiddels keurig wethouder in Pekela. In Oude Pekela werd de afgelopen zomer het wereldrecord dakzitten verbeterd en gebracht op 275 uur. Een voor de nuchtere beschouwer wat onnutte bezigheid van twee jongens uit de plaatselijke biedsociëteit. Dat vond buurman Begeman ook. Het is augustus 1970. Op de Dam in Amsterdam had je de damslapers. Maar in Pekela, provincie Groningen, had je Simon Lap en Harry Leeuwerik. Ze klommen op het dak van een leegstaande schuur... pal naast de kippenboerderij van Boer Begeman... en ze waren niet van plan om eraf te komen. Ze vroegen daarmee aandacht voor de jeugdproblematiek van Groningen. Boer Begeman, inmiddels 88 vond in eerste instantie dat langharige tuig maar niks. Ja, wij dachten, u moet je zo... In de eerste plaats was het natuurlijk een hele puin ook dat die boerderij bezet werd door Heng jongen. Want wij konden er van ons uit, uit onze boerderij precies zien dat ze boven op het dak zaten. Maar al gauw ontstond er toenadering. En de eerste morgen dat ze er zaten begon het ook nog regen. regenen. En toen zegt mijn mevrouw smiddags, we kunnen ze wel een bordje soep brengen. Maar toen ging het verder. Toen hebben ze een dag 6 vijf, zes gezeten. Ik weet niet meer hoe lang. En toen woonde ze de televisie op de dak s'nachts. ze wouden een voetbalwedstrijd zien. Hè? Nou, dat kon ze wel regelen zelf. En toen zei, kom je ook tussen ons in zitten? En ik zei, ja, maar dat kan ik niet meer. Ik ga natuurlijk niet meer in de nacht op een boerderij zitten. Nee, hij zou wel gek zijn om midden in de nacht op een dak te gaan zitten. Maar toen gebeurde er iets in de hoofdstad... Een goed heenkomen zochten en vonden deze zomer ook velen op de Dam in Amsterdam. Men bedacht ook een naam voor ze, Damslapers. Maar tenslotte moesten ze toch weg en burgemeester Sam Kalden zei hun persoonlijk de wacht aan. Het ontruimen van de Dam verliep anders dan was voorzien. Nog voordat de politie in actie kwam namen mensen van de Zeemacht het recht in eigen hand. Hun eigenmachtig optreden is later nog een zaak voor de krijgsraad geworden ik denk, godverdoor, dat is een generatie, kloof en En je ons zo. De dorpsbewoners van Oude Pekela vonden die dakzitters ook maar niks. En misschien wel mede daarom besloot Begeman ze te steunen. En ik had nogal wat keer, en er kwamen heel wat oudere mensen. En die kwamen daar uh, eieren halen en die keken naar het dak. En die begon te roepen, van, dat is wel zo dan Laat die kerels toch aan het werk gaan. En godverdoor, zit zitten er het en het hartstikke En steun jij die ook nog? Nou, toen had je toch wel gehaald natuurlijk. Ik zeg, ik kom wel bij jullie op dak echt. Mijn vrouw wordt dan natuurlijk in zijn eerste instantie helemaal niet goed. Die is met je hartstikke gek. En dit en ik zeg, ja, maar als ik dat in die krant zie met die damslapers in die mariniers... en wij hebben hier ook zoiets in het dorp, kan dat dan niet vredelievend? En toen ben ik daar s'nachts inderdaad gaan zitten. En, en nou ja, kijk, toen kreeg ik een ingeving. Ik ben niet zwaar gelovig, maar ik kreeg een ingeving van boven. Want het was een heldere nacht met heldere sterren. En ik kreeg me daar een neergeving van boven. Boer en biet zit op dek, Daar kan je wat mee. Het werd het begin van een jeugdbeleving. Met Boer Begeman aan het hoofd. Als amateur jongerenwerker. De oude schuur werd omgebouwd als jeugdhonk. Henny Hemming was een van de jongeren die er graag rond De lange haren heeft hij nog, maar inmiddels is hij keurig wethouder. Toen uh, Boerenbieters begon was ik denk ik een van degenen die gelijk vanaf het begin af aan uh, zeer enthousiast was. Wij als jongeren, ik was zo'n jaren 15, 16... hadden ook niet echt een plek, we wonen allemaal in de nieuwbouw. En uh, ja, dan mocht je geen lawaai maken, dan kon je geen plaatjes draaien. Dus wij zochten wel een plek, uh, we zijn ook in meer gemeentes... Uh, Jeugdsozen ontstaan, jongerensozen, snaal, uh, gieten, Veendam. Maar in Pekela hadden we dus helemaal nog niks. En uh, ja, toen zijn we boerenbied begonnen met een aantal jongeren samen met, uh, met Begeman. En ik ben daar, vanaf dag 1 uh, ben ik daar ja, bijna dagelijks geweest, denk ik. Kijk, ik was eigenlijk boer, hè? Maar ik kwam met mijn boerderij ook vreselijk in de knel, hoor. Hij was te klein, maar ik wou ook niet, met die kon en in koortjes niet. Dat kon ik niet. Ik had loslopende kippen en zo. En ineens komt die geleide economie erin. En dat moest allemaal in kooien. en grote schuurden met subsidies. Grote, grote, grote. Nou, ik denk, dat weet ik niet, dat ik daar dagelijks door moet lopen. Door die lange schuurden met die donkere hokken. En kunstmatig in koortjes met dieren, daar ben ik ook geen mens voor... En ik kwam kwam tanden. U was eigenlijk ook een beetje in protest tegen de maatschappij, dus? Omdat u boerderij groter ja. moest en de kippen ja. in kooitjes. Dat ja. hadden de jongens ook, die verzetten zich ook tegen de maatschappij. Maar een heel andere hoek als ik natuurlijk. Je kwam meer uit de rechtse hoek, zeggen ze naar boeren, ja. En zij kwamen meer uit de linkse hoek. Maar het punt is, we hadden beide kritiek. En die kritiek die hebben we met elkaar uitgewisseld en zo. Wat meer uh, ja, een. kwam van teen kwam tanden, net als ik zeg. Ja, we deden we niet. Uh, we gingen natuurlijk plaatjes draaien, we dronken een potje bier, uh, we knapten de boel zelf op. Uh, en Begeman had altijd wel leuke ideeën om ook ons bezig te houden met uh, wat nuttige dingen dan alleen aan de bar hangen of plaatjes te draaien. Dus we gingen wandeltochten maken, we gingen een fietsen, uh, solex races, uh, vredesvuren, nou ja, noem maar op. Uh, allemaal een beetje, een, ja, een beetje, Begeman was boer, hij was inmiddels ook jongerenwerker, hij was ook een beetje, um, ...maatschappelijk uh, om ons een beetje maatschappelijk bij te brengen en ons een beetje op goede spoor te zetten. Dus ook een soort maatschappelijk werken. Dat Ik wil uh, van de gelegenheid gebruik maken om deze stem te besluiten. En uh, iedereen die er aan meegewerkt heeft in de eerste plaats hartelijk, hartelijk bedanken. Dat is uh, Davy Brown, Hermie, uh, Daantje, Henny Emmers, Billy Boom is niet aanwezig, Steven Wonder ook niet. Maar George zit nog boven in de boom en hij trapt nog en hij trapt nog. We weten niet hoeveel kilometers, maar dat zullen we zo meteen weten. Heel veel mensen hebben een kijkje genomen. Boer en Biet is weer in de belangstelling geweest. En uh, we willen wel met elkaar nog meer. Een leuke stun, dacht ik, die we op een leuke manier gaan besluiten. George, jongen, uh, zet de pedalen maar stil en kom maar naar beneden. In het Veenkoloniaal Museum in Veendam is op de tentoonstelling over Boer en Biet... de complete schuur van Boer Begeman te zien met de oude draaitafels, de meubels, de asbakken. Geert Begeman heeft alles bewaard. Inclusief 40 plakboeken vol met oude foto's en artikelen. Ja, met een beetje fantasie zie ik heel wat bekende dingen. Het is allemaal wat kleiner natuurlijk. Die schuurt maar veel groter. Maar uh, ja, als je een beetje, een beetje nadenkt, hoe lang is het geleden? Heel lang geleden. Meer dan 40 jaar, denk ik. Ja, dan heb ik toch wel weer een beetje de nostalgie gevoel. Ja, ja... Ja, en, uh, ja ook wel alleen bij ons was het wat groter, wat langer. Hè? Daar zitten ze een beetje mee. Hè? Wij hadden uh, 18 meter en hier is het 12, hè, Hendrik, ja. Hè? Ja. dus Ze moesten alles een beetje meer bekrompt neerzetten. En daar zaten ze ook wel een beetje mee. Maar verder is het vrij oorzienig. Nou, nou, wij hadden die buiten erdoor en die opstaande poten ook. En die, die lamp natuurlijk. Misschien moet er nog een beetje verlicht worden op de draaitafel. Leef in uw leven, ga gerust ver, maar nooit te ver. Ja, dat was een sprook die hadden we boven de bar hangen. En uh, kijk, daar heb ik zelf mij ook behoorlijk aan vastgehouden. En ik heb die sprook zelf bedacht maar later dacht ik... verdorie, als je tussen de jeugd zit, dan doe je ook wel eens mee, hè. Maar je moet toch wel maar uitkijken hoe ver je gaat. Dan denk ik, die sprook is wel van toepassing. Leef in uw leven, ga gerust ver, maar nooit te ver... Er waren, er waren regels. Ergens gingen wel, volgens mij een lijst met allemaal regels. Misschien hangt hij wel tussen nog, dat weet ik niet. Maar regels waren dat er, er mocht wel pilsje gedronken worden. Maar als iemand al te veel bier had gehad, werd er wel gezorgd dat hij niet nog meer bier kreeg. Uh, drugs was het strengste verboden. Dus er werd geen uh, al die jeugd, die dat toen waren, stone free en wen en reacen moest dat nou werd allemaal met uh, waterpijp en stikjes gerookt. Maar het werd absoluut verboden bij Boerenbies. Dus er werd, werden geen. Uh, geen softdrugs en haaldruks gebruikt. Uh, Eén belangrijke regel was dat uh, als iemand iets kapot maakte, bijvoorbeeld een stoel kapot maakte of een tafel kapot maakte, dan kreeg hij een, een verbod om te komen totdat hij zelf weer had gezorgd voor een nieuwe stoel of een nieuwe tafel. Dus er waren best wel, wel, wel regels. En uh, ik denk dat het wel heel goed was, en vooral bij een bepaalde categorie jongen ja hadden ook wel thuis wat minder regels. Dus het was wel goed dat ze daar wel regels En ja, die generatie uh, kon daar wel mee leven. En wat Geert zei later, de generatie werd allemaal anders natuurlijk. Maar in die jaren, ja, die regels die waren er wel. En, en, nooit uh, nooit risico gehad met de nee, boergeert? We, we hadden wel eens een keer woord. Maar dan, gingen we, dan hadden we dus uh, inderdaad we wel een beetje politiek. Want dan moesten we met elkaar gaan. Dan gingen we vergaderen. En dan gingen we dus uh, een aantal punten naar brengen om die regels te bespreken of wel iemand uh, te vragen waarom hij dat heeft gedaan. En zo kwam het er altijd wel uit. Dus misschien is daar ook mijn, wel een beetje mijn politieke keren begonnen. <laughs> toen moesten we dus ook al met elkaar in discussie om uh, bepaalde zaken uit, uit te spreken. Ik was een keer op het gemeentehuis en toen vroeg ik ergens naar... en toen zei ik, een koelmelker helpen wij niet. Ik denk, door een koelmelker helpen wij dan over een uitdruk. He, maar fijn dat werd me wel voor te verstaan gegeven. Om serieus genomen te worden door het officiële jongerenwerk... en aanspraak te kunnen maken op subsidies... besloot Boer Beverman alsnog zijn diploma te gaan halen. Ik denk, wacht eens even. Toen ben ik in de trein gestapt en toen ben ik naar de sociale academie gereisd in Hengelo. En ik zeg, die man, jullie zijn bij mij geweest. Wat heb je voor een probleem? Ik zeg, wat heb je voor een probleem? Ik ben een koemelker en ik wil dat graag veranderen. U wilde uw diploma? Ja. En uh, toen zegt die man, helemaal geen probleem. Ik schrijf je direct in, hier zo. En uh, dat kwam niet weer tussen de jeugd te zitten. En hoe oud was hij toen inmiddels? Toen Was hij wel in de 40 of zo? Ja, ik was toen uh, 44, geloof ik. Het kon nog niet. Ja, een heleboel jongeren hebben er toch veel geleerd. Ik denk zelf ook. Ik heb daar ook wijze lessen geleerd. En uh, dat hebben we het hele leven me ook een voordeel kunnen doen. Dus wat dat betreft is uh, boerenbiet is een uh, warm plekje nog steeds in mijn hart. In het laatste in 1990 tot 1995 toen liep er weer 100 man. Maar die wisten van boeren, bieden helemaal naar blazen. Die gingen gewoon naar Begeman toe. En toen werd er zo'n veranderde de maatschappij, dat als wij eerder vroeger om 7 uur open waren tot 11, dan waren ze om half nog niet aanwezig. En dan werd het nachtwerk. Maar als je op een gegeven moment met nachtwerk zit... en je hebt daar meisjes of jongens van 13 jaar... en die lopen dan om 2, 3 uur nog rond... dan denk ik, kan ik daar nog wat voor betekenen? En dan zei ik wel eens, jongens, moet je zo doen. ik ga om 12 uur, ga ik op bed hoor. Ga je maar lekker op bed, Zeggen ze, wij gaan wel naar de kroeg. Ik ja, maar oh, zei, als je dan met meisjes van 12, 13 jaar... S nachts om 12 uur nog naar de kroeg gaat... En die moet niet zo lang bij mij omhangen. Ik, zei, ik werd ook 70 jaar op een gegeven moment. Ik zei, jongens, ik zie dit niet meer zitten. <laughs> dit zie ik niet meer zitten. We stoppen Daarmee geef de bruid eruit. Nou, en zo is het afgelopen ineens. Maar het is echt uw levenswerk geworden eigenlijk? Hm? Het is echt uw levenswerk geworden? Ja, heel erg nog wel. Maar ja, ik heb mijn vrouw en mijn kinderen ook wel veel, niet zo kort gedaan. hoor. Maar een heel andere levenswijze. En daar zit ik nog wel eens mee. Ik denk, ja, in de eerste plaats, als je boer bent, dan kun je er zien wat je oogst. Dat kon je hier ook niet meer zien wat je oogst. Dan kon ik mijn vrouw het ook moeilijk uitleggen. Wat heb je vandaag gedaan? Als ik van het land kwam, dan werd er over gesproken. Mijn vrouw kwam ook van de boerderij. Maar dat, ja, ik kan er wel wat vertellen wat hem dat gedaan, maar dat zegt er niks. En zo was. En, uh, maar ik was overdag natuurlijk wel veel thuis. En toen uh, ging ik ook wel ergens heen Heijn, en zo. Maar uh, achterna denk je, ja, heb je dat nog goed gedaan? Heb je dat nog niet goed gedaan? Maar dat zou je altijd wel overhouden. En Mikolaou hoorde u in gesprek met Geert Begeman en Henny Hemmes. En de tentoonstelling Boer en Beat, met onder andere de nagebouwde schuur... is te zien in het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Deze week was hij op het Nederlandse podium te aanschouwen... de Australische singer-songwriter Vance Joy. We gaan luisteren naar het nummer Riptide van zijn laatste album. the dark. I was scared of. Riptide heet het nummer. In de rubriek door de nacht vertellen mensen wat hen door slapeloze nachten heen helpt. Help en vannacht hoort u dat van actrice Betty Schuurman van het Nationaal toneel. Nou ja, ik moet, even, ik moet ook even een beetje spieken. Want wat mij door de nacht helpt. Uh... Dat is uh, toch ook wel uh, lezen. En uh, nu had ik uh, een boek gevonden van uh, een Russische dame. En dat dan in verband met Sochi en zo. Dacht ik, we kunnen niet genoeg weten. <laughs> en dan vertelt zij of, dat ze een boek heeft geschreven over de Russische geschiedenis. En dan gaat het over een leraar. En er staat: hij leidt ze naar een ruimte waar de gedachten werkten, waar de vrijheid woonde, de muziek en allerhande kunsten, die als tegengift dienden om de walgelijke dingen van ons leven het hoofd te bieden. Ik, toen ik dat las, over, hij, uh, uh, over iemand die, uh, de, waar je bevlogen door kunt raken... en omdat je me vraagt wat mij de nacht door helpt... kwam ik eigenlijk via dat zinnetje bij uh, K. Schippers. Mm. <laughs> ja, het is misschien uh, niet heel origineel van mij, maar ik... ik uh, ja. Dat is zo. Dat is iemand die dan zegt bijvoorbeeld... ieders dagen zitten vol ogenblikken. Alleen als je er geen oog voor hebt, dan gaan ze ongemerkt voorbij. En uh, zo'n zin, dat kan mij de nacht door helpen. En ik, ik vind hem heel goed. En ik heb ook ooit een keer met hem samen mogen werken. En toen, uh, dat was voor een film met Kees Hin samen. Dat heette Cinema Invisible. En dat gaat, ging over filmscripts die nooit uh, gefilmd zijn. En daar was een heel dik boek van. En daar is dus een film van gemaakt. En uh, dankzij K-Schippers ben ik toen, zeg maar, ook in een schatkamer gekomen van, uh, ja. Uh, uh, films uh, uh, uh, uh, geschiedenis um. dus hoe kom je de nacht door dat vraag ik mij dan af hè? want ik las in een column uh, de polaris is gesloten en nu staan daar al die stapels K schippers achter gesloten deuren <laughs> en dan staat er zoiets van: misschien moeten we allemaal op die deuren afrennen en die openmaken om die, om die poëzie daar weg te halen. En zo. Dat, dat zie ik dan voor me en ik kan me zo voorstellen dat hij dat ook wel een, een leuk idee vindt. Als ik niet kan slapen, dat heb ik uh, geleerd, dan moet je meteen je bed uit. Want anders wordt je bed vijandig gebied. En dan ga je daar liggen piekeren. En dan ga je draaien. En dan kom je van kwaad tot erger. En dan kom ik uh, in de stroom van dingen waarvan je denkt... ja, dat zijn de harde feiten van het leven. Ja. Ga je dat, dat? Dat kun je het niet keren. Dus eruit. En uh, ik heb ook wel eens gelezen van Ik ben dan niet echt een heel erg slapeloos hoor. Dat, dat mensen dan. Uh... Maar ik heb ook een, uh, een kleurboek liggen. Voor als, als ik echt niet uit mijn hoofd kan komen. Want soms helpt dan de taal van anderen. Ik ben wel talig, dus het kan mij veel troost geven. Maar soms helpt dat dan ook niet meer. Of dan heb je niet het goede paraat. Ja. <laughs> Zit ik dus als een volwassene met een kleurboek aan tafel in een uh, ja, pyjamaatje? <laughs> of badjas? Nou, nee, nee, nee, nee. Laten we zeggen dat ik iets heel moois aan heb, uh, en een hele lekkere, goede, goede, warme trui en zo. Zet goed. Ja, nee, nee, niet in bed blijven als je niet kunt slapen. Want dan wordt het erger. Dan word, je, word ik namelijk kwaad. En als die kwaadheid moet weg, want die kwaadheid is niet constructief. En daar vind ik eh, Kaas Schippers heel behulpzaam bij. Om die kwaadheid weg te krijgen en om je weer terug te brengen naar uh, verwondering. En... Uh, Vreugde. Zoals ik van hem ook geleerd heb, het zal ik nooit vergeten. Hij zei: Ja, jullie jonge mensen zeggen: Oké, okay, met zo'n afstandelijkheid. Terwijl wij zeiden vroeger: Oké, okay, als van er tegenaan. Dus ik denk dan: ik, Als ik niet kan slapen, moet ik denken in mijn bed: Oké, eruit. En niet: Oké, okay, zal ik er nu maar eens uitgaan of zo. Dat is iets anders. Dat vond ik: Ja, dat zijn details. Maar die kunnen mij optillen, blij maken. En daar is hij echt heel goed in. U hoorde actrice Betty Schuurman van het Nationaal Toneel. Als je hem zou googelen. dan vind je eigenlijk maar heel weinig informatie over deze man. Bijvoorbeeld geen Wikipedia-pagina, om maar eens wat te noemen. De Amerikaanse soulzanger Count Willy. Het was wel een laadbloeier, dat zijn we dan te weten gekomen... maar misschien heeft u zelf wel meer Google-hits dan deze man. Wil niet zeggen dat het geen mooie muziek is... 1975, Count Willy, I Forgot To Tell You... So nice having you here with me tonight. Just like many times before, I have so many things on my mind that I I feel like you should know. Your loving is so good, baby, so wonderful, baby. So I gotta let you know right. you can find a good woman that you can say sweet things about, but deep in my heart I know baby you're everything I need, you're every doggone thing I want honey, and let me tell you, we've been together so long, we've been together for so long baby, I wanna stay together, we gotta, we gotta stay, we gotta stay. Willy, really, I've got to tell you uit 1975. De VPRO Nooit meer slapen. Het is een mooie traditie aan het worden. Sinds 2011 toont de nieuwe kerk in Amsterdam jaarlijks een meesterwerk uit de beeldende kunst. Eerder werden de heilige familie van Rembrandt en de Last Supper van Andy Warhol geëxposeerd. En sinds gisteren is er een beroemd drieluik van de Iers-Britse schilder Francis Bacon te zien... op de ereplek van de kerk, het hoge altaar. Een foto van dat beestenwerk kunt u zien op de website van uh, dit programma... of op Facebook. Facebook, nooit meer slapen. Het kunstwerk heet In Memory of George Dyer. Verslaggever Anton de Goede ging er naartoe als een van de eerste gasten... en werd vergezeld door Emo Verkerk, een Nederlandse kunstenaar... die zeer door Francis Bacon is geïnspireerd. Luistert u naar een verslag. Emo overkerk. We staan ja, met onze gezichten naar uh, de Nieuwe Kerk. En er hangen banieren, geloof ik, dat je dat noemt. Uh, Francis Bacon, Meesterwerk 2014. Ik las in een oud interview met jou uit 1997, geloof ik... Lien, mm. He Lien Heiting in NRC Handelsblad... dat jij ooit werkte als... ja, jij werkte in een museumpje of zoiets... En daar las je interviews met Francis Bacon, beeldend kunstenaar. En misschien heeft dat er wel toe geleid dat jij ooit zelf ook die beeldende kunst in bent gegaan. Nou zeker. Ik had uh, een uh, mislukte studie achter de rug. Ik was gescheest uh, student filosofie. En uh, mijn vader had geen zin meer om me verder uh, in het leven te houden. Dus ik moest uh, gaan werken. En ik kwam in Bergen terecht uh, in een oudheidskamer. Dat was een piepklein museumpje. En die ouderskamer die werd dus niet zo uh, druk bezocht. Uh, dus er was erg veel tijd uh, daar, uh, die ik moest doen. En ik ben staan gaan lezen. En ik kwam uh, op een boek uit uh, interviews met David Sylvester... of interviews van David Sylvester met Francis Bacon, moet ik eigenlijk zeggen. En dat is een, uh, een beetje een filosofisch verhaal over de uh, schildersmotieven... Van, uh, van Francis Bacon. Dat sprak mij bijzonder aan, uh, omdat ik dacht, uh, als uh, ik zal maar zeggen... Uh, zelfverklaarde filosoof, uh, dat ik hier meer mee kon dan met die hele filosofiestudie. Snap je? Ik vond dit diepzinniger op dat moment. Ja, het grappigste, ik herinner me uit dat interview met Lien Heiting dat jij zei: hij heeft in die interviews, zegt hij, je hebt een zekere figuratieve manier van schilderkunst nodig om er drama in te brengen. Ja, en dat was een eye-opener voor jou? Nou ja, in zoverre, een eye-opener, veel meer dan dat... het was voor mij aanleiding om uh, op tekeningen te gaan maken... van Francis Bacon. Die, uh, die, die ja, heel serieus waren... maar toch ook wel een klein beetje uh, humoristisch. Dus ik gaf er dan wel onmiddellijk mijn eigen draai aan, snap je? Ik zag drama als iets anders. Ik vond er ook dat er een dosis humor uh, aan te pas hoort te komen. Snap je? Dan is het pas het serieuze werk. He? Ja, en dat heb je eigenlijk je leven uh, lang. Je bent nu uh, 58, denk ik. Ja. Je, je hebt in, in je werk heel veel gedaan met portretten. Uh, met name beeldhouwkunst, ook schilderijen, ook tekeningen. En daarin zat altijd humor ook. En iets lichts en een touch. Nou is humor eigenlijk weer het laatste... Maar misschien vlo vloek ik wel in de kerk waar ik aan denk als ik aan Francis Bacon denk. Ja, ja dat, uh, dat zullen we straks uh, aanschouwen. Uh, ik ken dit werk natuurlijk. Ik heb het al gezien, ook wel in het echt. Het hing in de laatste zaal van de overzichtstoonstelling overzicht van Francis Bacon in het Haagse gemeentemuseum. Ik weet niet meer precies wanneer, 1990. Dat weet ik eigenlijk niet meer wanneer. Tijdje geleden. Tijdje geleden, maar uh, dat was mijn eerste echte kennismaking in live, uh, dus uh, met echte werken. En, uh, maar dit schilderij heeft toch zeker bepaalde uh, geestige aspecten. Oké, okay. we gaan kijken naar het schilderij dat geen geestige titel heeft. En de titel uh, In Memory of George Dyer. En dat was iemand die lelijk aan zijn eind is gekomen. We gaan uh, naar binnen lopen. Ja, mee. Dat is spannend hoor. Francis Bacon in 1992 overleden, 83 jaar oud, maakte heel veel portretten van personen... waarbij het gezicht en of het lichaam misvormd was... om de psychische en emotionele gesteldheid beter weer te geven. Beken portretteerde niet hun buitenkant, maar hun binnenkant. Zijn schilderijen hebben vaak een groteske, duistere en soms zelfs angstaanjagende uitstraling. Veel van de geportretteerden zijn eenzame, wanhopige en depressieve personen die in een chaotische wereld leven... en zich hebben teruggetrokken in een claustrofobische, duistere locatie. binnen, dat grote gebouw dat iedereen ook wel kent van de televisie. En dan zie je dat, dat goudblinkende uh, hek, hè, Emo, dat uh, het hoogkoor scheidt van de rest van de kerk. En daarbinnen, daar worden de missen opgedragen. Loop je mee? Ja. Plankier. En in het heilige, de heilige we... We komen, we komen Ja, nou, dat in... eigenlijk op het, op het altaar, denk ik. Precies, we, we zien voor ons nu het graf van Michiel de Ruiter. Uh, we lopen over grafzerken die hier in de kerk zijn. God mag weten wie er allemaal liggen. Maar dat bewaren we voor een andere uitzending. En om, om ons heen dan... Nou, laten we zeggen, een tennisveld groot is het hier. En het wordt omgeven door die houten uh, banken. En een houten wand. En pal voor... Ons neus bevindt zich in Memory of George Dyer. Yes. 1971. Gemaakt, ja. Gemaakt. Ja. We lopen en, uh, er iets op toe. Drie schilderijen. Ja, um, Achter glas. Want het is een drieluik. Ja, het is een drieluik. Um, ja. Wat zien we, Emo? We zien een, uh, een schilderij dat is opgebouwd uit een... Uh, middenpaneel, een, een linker- en een rechterpaneel. Zoals het betaamt bij een triptiek. In het middenpaneel, op het middenpaneel, een, uh, een. Ik zou zeggen, een overloop. van een. van een hotel. Maar in ieder geval een overloop. En uh, er gaat een trap naar beneden. en nog een trap hoger. En er is een deur. en het zijn halve verdiepingen zo te zien, die trappen. Dus, uh, en daar staat wonder boven wonder. Een schildersdoek. Zie je dat in de hoek ja. uh, van, ik zal maar zeggen, de halve verdieping die we dan, uh, die gesuggereerd wordt? We hebben het nu over het middelste schilderij even. Ja, dit middenpaneel nog steeds. Ja. En daarop staat een figuur, uh, een donkere figuur, uh, ik zal maar zeggen, in een, uh, in, een, in een, kostuum. Maar het zou ook een, uh, zo'n uh, uh, campingkostuum kunnen zijn: zo'n Adidas-pak. Dat is een beetje moeilijk te zeggen. In ieder geval donker. En uh, die heeft uh, schoeisel aan dat uh, in eerste instantie lijkt op uh, Adidas sportschoenen. Maar dat zijn dus uh, kranten. Hij staat op kranten. En uh, die opent dus met een sleutel een deur. Die deur lijkt al een beetje open te gaan. De deur is groter dan de figuur. Uh, en de suggestie wordt hier gewekt dat er een kind een deur opent, iets stiekems doet. Op het linkerpaneel, dat een beetje in tweeën is verdeeld... door een, uh, een uh, cirkelvormige, zou ik haar zullen noemen, baan. En daaronder en boven heb je dezelfde kleur roze. En op die baan uh, zien we een figuur... liggend, kruipend, uh, met wel degelijk één sportschoen aan. Een andere, andere been is blootsvoets... Uh, nu moet ik eens dichterbij komen, maar het lijkt wel of er een soort palet is met een bal. En een uh, opvallende schaduw. En het is een nogal heftige, uh, heftige uitdrukking. De expressie van die figuur is nogal uh, gekweld, zou je wel kunnen zeggen, ja. Iemand in doodsnood. Nou, dat, dat wordt uh, onmiddellijk gesuggereerd door de titel en door de wetenschap... die we dan hebben over uh, de aanleiding van het schilderij dat het overlijden van uh, George Dyer uh, dus tot onderwerp heeft. Uh, maar... wie, wie was George Dyer? Ja, dat was uh, de partner, vriend van uh, Francis Bacon. Zijn geliefde dus? Zijn geliefde, ja. Jazeker. En het was wel een heel curieuze figuur. Dat was een beetje een, uh, een, uh, een kleine crimineel. En uh, het is ook wel, uh, wel leuk of, om te weten dat hij dus op een gegeven moment... Uh, een poging tot inbraak deed in het atelier van Francis Bacon. Daarbij werd betrapt. En, het, en vanaf dat moment bloeide dus die, die liefde op tussen de twee mannen. In de Engelse verfilming zegt dan de hoofdpersoon... zijnde dus Francis Bacon... Take off your clothes, come to bed... and you can have whatever you want. Oh, is dat zo? <laughs> en is dat een... Uh... Een romantische verfilming of is het een documentaire verfilming? Nou, ik weet het niet. Het is een film uit 1998... waarin je daarjaar gespeeld door Daniel Craig... en Bacon door Dirk Jacoby. klinkt goed. <laughs> maar ja, dat is dus waanzinnig. Hij was dus getrouwd met iemand die eigenlijk op het criminele pad was. Ja. Of getrouwd, dat was hij natuurlijk niet. Het nee, was maar... een, zijn homoseksuele vriendje. Ja. En... Dit refereert aan de zelfmoord die dat vriendje gepleegd heeft. Of dat het zelfmoord was, is geloof ik niet helemaal zeker. Nee, dat, is, ja, dat wordt heel snel natuurlijk gesuggereerd als er sprake is van... Uh, van een overdosis. Overdosis, uh, alcohol en, en, en, en, en barbituraten of zo. Ik weet het niet, ik ben niet van die hoogte of van dat soort dingen. Maar uh, uh, dat kan ook een noodlottig ongeval zijn. Snap je, dat, uh, dat, laat, we, dat laat ik liever in het midden... Feit is wel dat Bacon het geschilderd heeft... Na zijn dood. Vlak na zijn dood, in ja. de maanden daarop volgend. Ja. Dus wel duidelijk als een in memoriam voor. Ja. Want zo heet het ook. Nee, dat heet niet een memoriam. Het heet in memory of. Kijk. Snap je? En dat is toch een, uh, wel, wel, vind ik, eigenlijk een uh, nuanceverschil. Ja, het is dus in herinnering aan. Ja, in herinnering aan, en in en herinnering het... aan, uh, aan George Steyer. Wat maakt het zo goed? De kleuren, de rust. Ik weet het niet, het is voor mij de uh, tweestrijd. Hè. Het schilderij, dat is dus, hij doet het, het... Er wordt iets meegedeeld, iets warms. Van een soort plusje, hoe noem je het? Velour, trapbekleding. Weet je wel, een velour-achtig aandoen. tapijt in warme tinten. Paarsig, rode, warm rood. Maar dat extrapoleert hij naar dat hele rare roze... op dat linker en rechter paneel. Met die baan die dan weer een gemiddelde is van die trap... en die, dat op het vloerkleed dat daar ligt, weet je wel. Maar daar zijn die kleuren dus losgekomen van hun betekenis... voorstelling. En in dat oranje-roze vlak worden die dus eigenlijk heel uh, dramatisch. Uh, zeker ook met die wonderlijke grijze streep daar weer onder. Het is een soort carousel bijna, snap je? Want die is weer driedimensionaal weergegeven. Dus het is eigenlijk een soort stoepje... Met, met, met een baan op de muur geschilderd of iets van die aard. Snap je? Dat is, een hele, dat is eigenlijk suspect. Daardoor wordt het middelste paneel ook verdacht, begrijp je? En die spanning, dat vind ik dus wel heel, heel erg uh, goed uh, tot uitdrukking gebracht. En dan de, de immense tragiek, want dat is eigenlijk het meest tragische deel... vind ik, dat is dat schilderij dat daar in de hoek staat met zijn rug... Uh, naar ons toe. En uh, die waarom, lijn... waarom is dat zo dramatisch? Qua kleur? Qua kleur is dat het meest opvallende... Dat is een dissonant. Jij zei buiten van nou, ik weet het niet... of uh, Bacon gespeend was van humor. Ja. Want dat gaan we binnenzien. Ja, ja, ja. Heeft dit schilderij ook humor? Ja, dat vind ik wel. Ja, tuurlijk. Kijk, dat is om te beginnen. Kijk, uh, uh, het, het, het, het stiekeme... Het stiekeme aspect... dat tot uitdrukking wordt gebracht... in de... Uh, de maat van meneer Dyer ten opzichte van die deur. Snap je? Alsof een kind iets daar iets, iets stouts aan het doen is. Snap je? Mm. Dat vind ik heel erg. Uh, ja, dat vind ik toch zeker een geestig uh, element. Er zijn de... meer geestige uh, onderdelen naar mijn uh, smaak. Dat is dus dat, uh, dat, dat, dat, uh, dat aluminium uh, terrastafeltje. Dat vind ik ook een raar uh, element op Parijs. En. Uh... Ja, dat kennen we allemaal wel. U hoorde verslaggever Anton de Goede in gesprek met beeldend kunstenaar Emo Verkerk... over het kunstwerk in Memory of George Dyer van Francis Bacon... in de Nieuwe Kerk in Amsterdam te zien nog tot 30 maart. Curtis Mayfield verzette zich in de jaren 70 als zoveel tegen de oorlog in Vietnam. En een van de liedjes die hij in die tijd maakte heet We Gotta Have Peace. Cease Curtis Mayfield, we gotta have peace. En daarmee kwamen we aan het einde van deze aflevering van Nooit meer slapen. Maandag zijn we er weer, na middernacht, met regisseur Johan Doesburg... over de storm, een uh, stuk van Shakespeare. Ik wens u alvast een uh, vreedzame weekende. Zometeen uh, gaat de VPRO verder op deze zender met het programma Woord. Maarten Westerveen, de hele nacht nog zo'n beetje. Wat ga je doen? De hele nacht en de vroege ochtend. Uh, we gaan het over lievelingsdingen hebben. Dus of het nou Madonna of André Hazes of de Oranjes is... als het maar van gehouden wordt, dan zenden wij het vannacht uit. Alle liefhebberijen komen aan bod. Stambeelden de voor Jaap Stobben komen tevoorschijn. We zullen het hebben over de, de gefaalde muzikanten... en de carrière van uh, Maarten Biesheuvel... Alles. Als je er maar van houdt. Noem nog even de website van, uh, van Woord als je wil. Woord.nl, grappig genoeg. Woord.nl. Woord.nl, Nou, dat moet nog wat onthouden zijn. Dat zometeen op Radio 1. Ik wens u een uh, goede nacht en een uh, vrolijk week -einde En uh, graag weer uh, tot maandag. Radio 1, het nieuws van Madde Kanten